Door de groei van het online winkelen ligt het aantal pakketten... dat dagelijks gesorteerd moet worden tussen de 800 en 900 per uur. Voorheen waren dat er 700. In Helmond heeft een automobilist opzettelijk geprobeerd... twee voetgangers aan te rijden. Het gebeurde gistermiddag in de buurt van een tankstation. De man reed over de trottoir om de twee te kunnen raken. De man en de vrouw wisten op tijd weg te komen. Volgens de politie kennen de drie elkaar en speelt er al langer een conflict.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 Het weer: de zon schijnt nu en dan, maar ook lokaal valt er een enkele bui. Later vanmiddag komen drijven vanuit het zuidwesten verdere buien over, mogelijk met hagel, onweer en windstoten. Wel is het zacht met maxima van 15 graden. Morgen opnieuw bui bij zo'n 15 graden. Vanaf vrijdag is het droog en wordt het warmer. Dit was het NOS journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. In de Randstad staat veel op de A20 van Gouda naar Hoek van Holland. tussen het Kleinpolderplein en Schiedam. En middels een kwartiervertraging. Er liggen daar wat stukken metaal op het asfalt. Dat was de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat, u wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Ja, het enige wat niet uit de computer komt... of wat niet van vinyl komt, is de tune van het programma. Die staat niet op vinyl, helaas. Maar voor de rest uh, is het programma terug. Uh, ongeveer acht jaar, precies acht jaar na het uh, ontstaan ervan in 2010. 2 april 2010 was de allereerste uitzending. En uh, vandaag gaan we weer verder. We zijn er even in twee jaar tussenuit geweest. En... Uh, dat was gewoon om weer eens even wat inspiratie op te doen en zo. Maar ja, het bloed kruipt toch waar het niet gaan kan, zeggen we maar dan. Maar verder met, we gaan gewoon weer verder met de al onbekende formule die we hier voor, al voor hadden. Namelijk drie albums die wij elke week centraal stellen. En dat doen we ook vandaag weer. En aangezien vinyl weer helemaal hot is en er ook heel veel nieuwe dingen uitkomen... ...gaan we ook kijken of we af en toe zo eens wat nieuws kunnen laten horen. En uh, natuurlijk zijn er heel veel uh, classic albums te bedenken. Kastvol. En uh, nou ja, misschien treden we wel een keer een herhaling. Met, maar goed, het is toch allemaal alweer twee jaar geleden, dus dat kan. Laten wij beginnen, dames en heren. Ik heb vandaag drie albums voor u, of wij hebben, want Ansela is er ook. Die gaat straks schuiven. <laughs> Ga ik lekker op mijn kont zitten. Um, uh, dus dat uh, wordt wat. En uh, we hebben drie albums vandaag: Tweten: Nachtwerk van uh, de vreemde kostgangers. Die is ongeveer twee maanden oud. Verder kayak. Met 17, die is ook ongeveer twee maanden oud. Die is in, nee, in drie maanden, januari, zijn ze allebei uitgekomen. En uh, verder een lekker oudje. Ja, de 20 all-time greatest hits van Credence Clearwater Revival. Goed, nou, de computer gaat gewoon nu uit. We zijn klaar met dat ding. En. Uh, we gaan nu gewoon vinyl draaien. Zoals dat hoort te zijn. En hier komt de eerste. Kijk, en dat kraakt lekker ouderwets. Dit is Credence en Lodi. Zo'n lekker oudje. En dan lekker zo'n knarsje er door Dan weet je in ieder geval dat het echt van vinyl afkomt. Kijk, en daar gaat het besloten voor rekening om, niet meer. Jawel! De uh, 20 all-time greatest hits van Greeners Clearwater Revival. Nou, er komen er een heleboel voorbij natuurlijk in de komende twee uur. Tot vier uur. En uh, ik heb twee albums die wat actueler zijn. Uh, op, uh, ja, niet opnieuw uitgebracht. Maar gewoon ook uitgebracht op vinyl. Uh, en dat is uh, natuurlijk Kayak met 17... Uh, uitgebracht, dacht uh, ik, 12 januari, afgelopen 12 januari. En dan nog de vreemde kostgangers. Die is uh, in februari pas uitgebracht. De cd was er al veel eerder. Maar ja, LP's maken duurt, uh, duurt toch allemaal weer wat langer dan cd's. En uh, ja, er zijn niet meer zoveel platenperserijen. En de platenperserijen die er zijn, die hebben het razend druk. Want uh, er wordt wat vinyl verkocht. En het... Uh, het marktaandeel zeg maar, is aanzienlijk gestegen. En het leuke is ook dat je overal weer platenzaken ziet ontstaan. Ja, want ja, dat wil je toch even zien en horen en zo. Dus uh, je ziet ook weer uh, overal platenzaken ontstaan. In Haarlem zijn er een groot aantal. BVW hebben we er ook weer een. Heemskerk zit een hele leuke. Die heet Mono's. Een hele leuke zaak. En uh, er is geen reclame hoor. Dat zeg ik alleen maar even. Maar goed, vreemde kostgangers dus. Uh, nou, het is een, natuurlijk een samenwerkingsverband van Boudewijn de Groot, Henny Vrienden en uh, George Koymans van Golden Earring. En uh, Vrienden van Doelmaar natuurlijk en Boudewijn van zichzelf. En uh, die hebben al een keer een, een prachtige LP uitgebracht. De eerste LP van ze, van de vreemde kostgangers. En die heette gewoon vreemde kostgangers. Maar uh, binnen een half jaar na de eerste kwam al de tweede. Kun je nagaan wat een productief stelletje het is. En uh, die gasten die maken gewoon ontzettende leuke muziek. En vooral uh, ja, George Koijmans Nederlands voor de zingen is best wel grappig. Dus we gaan uh, een stuk draaien. Uh, uh, nou ja, u zult er nog wel meer van horen. Want het is een dubbel LP overigens. Uh, we gaan ervan uh, van draaien. En we beginnen gewoon met nummer 1 van kant 1 om het zo eens te zeggen. En uh, dat uh, moet ik even gauw naar de pick-up. Ik moet weer even wennen. Dit is uh, George Kuymans, vreemde koersgangers en zat in de stad. Op de burg, over de gracht. drukke handel, iedere nacht, Willem spuit, mager land, nendes koken, ladders zat, en te mij is alle landen. Trekken het bed recht, wassen hun handen, het kruis beeld aan de muur. Een oogje dicht, hoeft niet te zien wat daar gebeurt in het rosse schemerlicht. Het kruisbeeld aan de muur, knijp begrijpend, een oogje dicht. Iedere kostganger, hoe vreemd ook is, zonder Plastic stoeltjes op het balkon. Janie Bisschop, moeder van twee, hartsvriendin van Jean de Vree, Valium en droge sherry. Moe van zorgen en kinderen. Iedere ochtend 11 uur begint het trieste ritueel. De pillen en de alcohol vormen Tuur about Weer, dankjewel. Ja, we zijn even van, uh, van techniek gewisseld, uh, dames en heren. Want uh, Anselaar gaat nu schuiven en uh, meepraten. En weet ik het dan niet wat ze gaat doen. Ja, ja. Maar in ieder geval uh, zit ik lekker nu op een uh, makkelijke stoel. Dat is wel even handig. En, uh, ja, even ga... wat anders. Hè. Huh? Huh? Even wat anders. Ja, even wat anders. Ja. Goed, uh, Liever zat in de stad. Dat was een uh, nummer van... Uh, Kant 1 van dit prachtige album van de vreemde kostgangers. En nou ja, eh, nog maar even. Dat zijn dus Baudouin de Groot, eh, Henny Vrienden en George Koymans. Henny die doet, eh, die doet eh, de zang, de basgitaren en de keyboards. George Koymans speelt natuurlijk zang, eh, doet de zang en doet ook de gitaren en ook op keyboards. Baudouin de Groot doet zang en gitaren. Verder Tijn Smit, die speelt piano en keyboards. En uh, Dave Herkenborst. zeg ik het goed zeg? Herkenborst. Ja, die speelt drums en percussie. Dat waren ze. De vreemde kostgangers. En u gaat er nog meer van horen. We gaan uh, weer naar Creedence Clearwater Revival. We gaan om en om. Dus de, uh, Creedence. En dan uh, uh, gewoon uh, weer uh, de volgende. En zo verder gaan we. Uh, leuk. Straks krijg u dus Kajak. En met dat prachtige nieuwe album 17. Eerst Creedence. Nu. En het nummer wat we van hun gaan draaien, dat is nummer 2 van kant 2, want die lag er toevallig op. En dat heet Green River. Hier is hij. Credence Clearwater Revival. Jawel. Was dat van uh, de Queen's Clearwater uh, Revival? En dan gaan we nu naar uh, toch wel een van mijn persoonlijk uh, favoriete bands. En dan heb ik het natuurlijk over Kayak. En het bestaat al uh, heel erg lang, sinds begin 70 jaren, 72, tot 73. Begonnen ze al uh, en hebben heel veel verschillende bezettingen. Uh, Bezettingen gehad met heel veel mensen. En uh, sinds enige tijd heeft uh, Ton heel het enige nog originele lid... zal ik maar zeggen, uh, weer een aantal uh, prachtige muzikanten om zich heen verzameld. En daarmee heeft hij een nieuw dubbelalbum gemaakt. En uh, treedt hij ook weer live op. Ik heb, uh, wij mochten toevallig uh, het geluk hebben, Ansel en ik, dat we ze op 26 januari live gezien hebben in Alkmaar in deze nieuwe formatie. Ton Scherpenzeel speelt keyboards, doet de vocals en doet ook de bas. Uh, Bart uh, Schwertman is de nieuwe zanger en die heeft echt een lekkere strot. Uh, Marcel Singor die speelt elektrische en akoestische gitaar en doet ook wat aan de vocalen. Uh, Leon Robemond doet de drums. Christopher uh, Guldenlo doet de bas. En dan hebben we nog wat gastmensen. De uh, uh, Hoe heet die? Uh, Rens van der Zalm doet uh, op twee nummers mee op de fiddle. En dan hebben we Isaac Boom die speelt banjo en ukulele. En dan hebben we ook nog Nico uh, Outhuizen die doet percussion op diverse stukken. En dan is er ook nog een uh, gastrol voor, uh, weggelegd voor de gitarist uh, van Camel. Goed, nou, we gaan luisteren naar het eerste nummer van deze prachtige plaat 17. Die dus ook als LP, dubbel LP, uh, verkrijgbaar is. En van deze LP het eerste nummer, Opening Somebody. Hier is Kayak. Met het prachtige Somebody van het album 17. Afgelopen januari uitgekomen. Um, zowel als CD als LP. En uh, LP's zijn weer helemaal terug, hè, dat weet u. Ja. Ja, ja, innieuw. Zo is dat. Mooiste geluidsdrager. Nog steeds. Nog steeds. Uh, we gaan naar de vreemde kostgangers. Ja. Ja. Volgende. Um, prachtige dubbele LP hebben ze gemaakt. Um, nou ja, tegenwoordig doen ze ja, dubbel LP's, staan er vier nummers op een kant. Dat is ook wel goed voor je conditie, want uh, dan moet je ook weer regelmatig gewoon naar de grammofoon toe lopen. Want dat gaat dus niet met een afstandsbediening. Dus dan moet je gewoon weer naar de grammofoon toe lopen om hem, uh, om, hem uh, om te draaien of te verzetten of wat dan ook. Dus dat is gewoon ook nog een beetje conditietraining. Dus vandaar, vandaar is uh, vinyl ook wel heel erg goed om uh, weer te gaan doen. Want dan kom je nog eens in beweging. Hè, tegenwoordig zitten ze dus allemaal maar lui op die bank afstandsbediening, maar dan kan ik er niet bij vernieuw. Dus moet je gewoon opstaan en de volgende plaat opzetten. Goed. Van de Vreemde Kostgangers krijgen we nu geloof, hoop en liefde. Ooit zo'n ik met hoge, heldere stem voor de Allerhoogste Heer. Van hemelrijken, engelen en zo meer. Ik hield eenmoedig kaarsen vast bij het licht van glas en lood. Gekleed in witte jurk zonder schaamte zelfs de vol. Maar toen ik ouder werd besefte ik mijn loos gezang. En elk gebed bleek inhoudsloos en het duurde veel te lang. Ik sloeg de kerk dicht, ontkende al. In plaats van mijn geloof bouwde ik mijn hoop op mijn muziek. Geloof, verloof ze biedt. Slechts maar een Maar de liefde biedt veel meer. Besef ik telkens. Was Bouwde ik nu een andere schijn? Ben, papier en hun gitaar, meer hoefde het niet te zijn. Geloven was het probleem niet, dat was ik wel gewend. Nu hoopte ik een groot publiek te overtuigen van mijn talent. Geloven is niet zo moeilijk, te dus zijn. eigenlijk zekerheid. Maar hopen is vooruitzien in wankel, onwetendheid. In bang op en vertrouwen overtuigen, ik heb publiek. Dat zal best, maar mijn liefde is muziek. Geloof en onzen bieden slechts van leven. Melodieën en majeur, maar waar het om ging, de ware liefde vond ik in geen bed. Poëzie van het gebroken hart wat op muziek gezet, maar niet om mij. Ik vond de muziek waar ik mijn liefde vond. De dus zing cliché, maar ik hou van jou klinkt anders uit haar mond. Romantisch ben ik niet, verlies mijn lieve in lyriek. Ah, geloof en hoop. Maar liefde zijn de liefde voor muziek geloof en o ze bieden slechts enkel leven weer, maar de liefde biedt veel meer, we zijn Henny Vrienden en Boudewijn de Groot en George Koijmans. Toch wel een uh, hele gewaagde combinatie. Uh, daar zou je zo in, in eerste instantie niet zo makkelijk aan denken. Uh, overigens, alle muziek op dit album is uh, geschreven door uh, George Koijmans en Henny Vrienden. Nee. Boudewijn heeft geen muziek geschreven voor dit album. Nee. Uh, zijn eigen verklaring was dat het wilde gewoon niet. Er kwam niks. En dus heb ik gewoon alleen maar... Uh, de teksten die kwamen heel makkelijk. Dus heb ik die teksten maar gewoon... Aan de andere beiden heren gegeven. En uh, nou ja, dan hebben die dan maar muziek gemaakt. En die hebben dan weer geen teksten ingeleverd. Uitzondering van één nummer. Um, en voor de rest uh, heeft Boudewijn... Alle teksten geschreven. En Henny en Jos. Uh, de muziek. Prachtig mooi. Het album heet Nachtwerk. Dat uh, vertel ik ook nog eventjes erbij. En het is het tweede album van de gasten. Mm -hmm. uh, want ze hebben, uh, dat was alleen de, vroeger in de sictie zo, dat ze elk half jaar een nieuw album uitbrachten. Er zijn niet zoveel mensen die dat nog doen. Zij wel. Uh, het eerste album, Vreemde Kortschangers, kwam uh, begin vorig jaar uit. En in november van het afgelopen jaar kwam uh, dit album uit. En de vinylversie in februari. En die vinylversie, die heb ik hier. Prachtige dubbelplaat. En wat natuurlijk altijd weer zo heerlijk is. De Hé, He, Je hebt hier tenminste. Kijk, als u even kijkt op de camera, kunt u eens dus even zien. Prachtige hoes. Mooie foto's. Dat zie je toch allemaal maar niet meer als je een CD-doosje in je handen hebt. He, maar weerlijk wezen. Goed, we gaan naar kayak. En uh, kayak is uh, natuurlijk, ik zei het al, een hele tijd mijn favoriete band. Uh, Eén van mijn favoriete band. We hebben ze live gezien afgelopen januari in uh, Alkmaar. Dat was een wereldconcert. Dat nee. was een van de eerste, tweede concert wat ze live gaven. Dus. Uh, er waren echt nog wel wat dingetjes die je dacht van... ja, de heren moeten nog even op elkaar ingespeeld raken. Tuurlijk, dat is ook volkomen logisch. Ja, maar daaruit blijkt wel dat het live is. Dat het live is. Juist. En ik heb hier een prachtige plaat met de handtekening van Ton erop zelfs. Want ik heb een gesign gesigneerd exemplaar. Jawel. Ja, ja, maar ja. niet genoeg. We gaan een nummer draaien wat, uh, wat langer duurt. Dit is een van de wat uh, langere nummers. En, maar wel ook gelijk een van de hoogtepunten van het album. Uh, en van de show. En van de show ook, geweldig. inderdaad, want het was echt geweldig. La Peregrina, zo heet het. Hier is kayak. All the time She heard sweet talk and bare-faced lies Met surrender and sacrifice She was lost, found and sold Don't de langere stukken van uh, van dit album uh, van G Kayak, La Peregrina heet het, en uh, dat had u natuurlijk al begrepen, en het, het is echt een fantastisch album geworden en ook internationaal uh, ik heb daar van omdat ik door Facebook uh, contact heb met uh, Ton Scherpenzeel uh, ook wel het nodige van gezien ook internationaal wordt dit album zeer, zeer, zeer buitengewoon hoog aangeschreven, zelfs en dat zal Angela wel lekker vinden. Zelfs bij uh, metal freaks wordt het album buitengewoon hoog gewaardeerd. Vanwege de enorme gevarieerdheid. Er staan een paar hele lange stukken op, daar hoort u net een voorbeeld van. En ook een aantal wat toegankelijkere, uh, kortere nummers. Het is een, echt een prachtig album. En ik raad het u van ganzen harte aan. Dit prachtige 17 van. Kayak en het heet 17, omdat het het 17e album is. Ja, dat ook nog eens. Clean it's Clearwater Revival, jawel. Nou, euh, leuk bandje natuurlijk. Uit de jaren 60. heel veel grote hits gehad. Ook dat nog een keer. Bestonden uit uh, John Fogerty, lead, guitar en vocals. Dan Tom Fogerty op gitaar. Stu Cook was de bassist. En uh, Doug Clifford was de drummer. Uh, alle liedjes zijn uh, geschreven door John Fogerty En John Fogerty doet het nog steeds. Cream, die toert nog steeds en speelt nog steeds. Cream doet het al lang niet meer. Die zijn er al een tijdje mee gestopt. We gaan van dit prachtige album. Dat heet de... Uh, uh, 20 Greatest Hits. Zo heet het album wat ik hier in mijn handen heb. Uh, het is niet opnieuw uitgebracht hoor. Het is gewoon een lekkere oude LP. Die ik ooit in een tweedehands... Uh, uh, ja, bij een platenbeurs of zo tegenkwam dit album. Prachtig mooi. En we gaan ervan draaien. I put a spell on you. Here is Credence. De het Clearwater Revival het blijft nog altijd maar weer lekker. Het is simpel, maar het is en het is gezellig. En uh, het was een zeer beroemde band in die tijd, zo rond 1969. Goed, we gaan verder met de vreemde kostgangers. En van het album Nachtwerk gaan we een hele leuke tekst, een heel leuk nummer laten horen... waarin het uh, eigenlijk een beetje gaat over het feit dat je ergens mee bezig bent... Dat uh, bijvoorbeeld met componeren of tekstschrijven. Dat dan je partner binnenkomt. En altijd weer de aandacht wil op het verkeerde moment. <laughs> Daar gaat het eigenlijk een beetje over. Goed. Boudewijn de Groot schreef de tekst. En de muziek was volgens mij van George Koymans. Het heet Schrijven. Je zijn de vreemde kostgangers. al irritant als je zelfs niet te woord wordt gekust.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 Schrijven, schrijven, schrijven. Mogen ze hun liefde tonen. Maar dan is het vaak te laat. En dat waren ze dan. De dus Vreemde Kostgangers en het nummer dat heette Schrijven. Ga door, want anders dan red ik dit. Nou, waarschijnlijk kunnen we dit nummer niet helemaal draaien. Maar oké, okay, dat is dan maar zo: kayak, feathers en tar.